8 uur. Het NOS-journaal Door Megens. Teven wil levenslang toezicht. Huurverhoging volgens corporaties niet uitvoerbaar. En stakingen op luchthavens in Duitsland. Staatssecretaris Teven wil dat daders van ernstige gewelds- of sedemisdrijven levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. Volgens Teven vervallen ze vaak pas na jaren... als ze niet meer onder toezicht staan, weer in hun oude gedrag. Hij stuurt vandaag een wetsvoorstel daarover. De maatregel geldt niet alleen voor ex-TBS'ers... maar ook voor mensen die uit de gevangenis zijn gekomen. Teven vindt niet dat zijn wetsvoorstel een verzwaring van de straf betekent. Veel woningverhuurders kunnen de aangekondigde huurverhoging... voor zogeheten scheefhuurders waarschijnlijk niet uitvoeren... doordat de Belastingdienst niet genoeg informatie geeft... Dat zeggen woningcorporaties en particuliere verhuurders tegen de NOS. De verhuurders hebben de inkomensgegevens nodig... om de huren van rijkere huurders per 1 juli met maximaal 5 te kunnen verhogen. De Belastingdienst erkent dat er problemen zijn. Zo kan de fiscus geen informatie geven over het inkomen van mensen... die uitstel van aangifte hebben gevraagd. Deze week bleek uit onderzoek van de NOS... dat 1 op de 6 corporaties de huurverhoging niet wil doorvoeren. Ruim de helft doet dat wel... De rest heeft er nog geen besluit over genomen. Het Duitse vliegverkeer is vandaag zwaar ontregeld door stakingen. Middernacht legde personeel van het vliegveld keulen Bon het werk neer. Als het goed is gaan ze om tien uur vanochtend weer aan de slag op andere vliegvelden. Waaronder dat in Frankfurt, het op twee na grootste van Europa... beginnen vroeg in de ochtend stakingen die tot in de middag duren. Tot de staking is opgeroepen door de Duitse ambtenarenbond... die voor dit jaar 6,5% loonsverhoging eist... De werkgevers noemen dat onaanvaardbaar. Zij willen niet verder gaan dan 3,3 meer loon. Reizigers op Schiphol kunnen vanaf morgen gebruik maken van automatische paspoortcontrole. De wachttijd wordt daardoor behoorlijk korter. Mensen hoeven niet meer in de rij bij de balie te wachten... tot de medewerker van de marechaussee hun paspoort bekijkt. Op de luchthaven start een proef... waarbij iedereen met een Europees biometrisch paspoort door een poortje kan lopen... Via gezichtsherkenning wordt het gelaat van de reiziger vergeleken met de digitale foto die is opgeslagen op de chip van het paspoort. De bedoeling is om het systeem later dit jaar volledig in gebruik te nemen. In totaal moeten er straks 36 poortjes komen bij onder meer vertrekhal 3. De Arabische Liga begint vandaag aan een driedaagse topconferentie in Bagdad. Het is voor het eerst in meer dan 20 jaar dat de Liga in Irak bijeenkomt. De Syriïdische premier Al-Maliki hoopt dat hij kan laten zien... dat zijn land weer redelijk normaal functioneert. Er zijn duizenden extra agenten en militairen opgetrommeld. Er is veel geld gestoken in het opknappen en extra beveiligen van Baghdad. Hoog op de agenda van de conferentie staat het geweld in buurland Syrië. De lidstaten zijn sterk verdeeld over een oplossing. Syrië zelf is als lid geschorst. Een jongen uit Panama is gered nadat hij 26 dagen op de stille oceaan... had rondgedobberd in een stuurloos bootje... Ze was met twee vrienden gaan vissen toen hun boot motorpech kreeg. Ze konden een tijd overleven dankzij hun voorraad vis en water. Daarna overleden de vrienden aan uitdroging en een zonnesteek. De 18-jarige Panamees redden het wel, vermoedelijk dankzij een flinke regenbui. Hij werd ontdekt door een visser in de buurt van de Galapagos-eilanden... ruim duizend kilometer van Panama. Oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan wordt formeel beschuldigd... van betrokkenheid bij georganiseerde prostitutie...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 De Hartschenken words voor beste schaatsers van het jaar zijn toegekend aan Stefan Groothuis en Irene Wust. Ze werden afgelopen seizoen allebei wereldkampioen. Wust bij het allround schaatsen en Groothuis op de sprinter op de 1000 meter. De prijzen werden in Amsterdam uitgereikt op het schaatsgala waarmee het seizoen traditioneel wordt afgesloten. Het weer is de lokale mistbank of laaghangende bewolking. Daarna overal zon. 12 graden wordt het op de Wadden en 18 graden in het zuiden van het land. Er staat een beetje wind uit noord tot noordwest. Morgen is het opnieuw vrij zonnig. Dan wordt het ongeveer 16 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staat nu 200 kilometer file. Er zijn een paar aanrijdingen gebeurd... waardoor het wat drukker is dan uh, gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven loopt het vast... tussen Sint-Michels-Gestel en Bokstel over 10 kilometer. En op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidsendam en, en Dorp 7... Op de A7 vanuit Horen naar zaandam tussen Purmerend en het knooppunt Zaandam in totaal 7 kilometer aansluiten. En op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad, een file die begint al bij de, bij de afrit Schellingboude op de A10 Noord. Richting Den Haag staat tot aan het knooppunt de Nieuwe Meer 12 kilometer, twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via de A9. Op de A15 vanuit de Europoort naar Rotterdam... staat tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein 8 kilometer. En op de A28 naar Utrecht, tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden zuid ook 8 kilometer. Schat, wat vind jij? Pas dit boven deze broek? Ja, hoor. Je, je kijkt niet eens. Nee, dit is het ook niet. Ik lijk hier heel erg dik in. Mm -hmm. oh, ik kan zo echt de deur niet uit. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en soms echt niet weg kunt. Dat begrijpen we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 Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De druk op de onderhandelaars in het Katshuis neemt toe. Er is ontevredenheid bij het CDA, onrust bij de PVV en bij de VVD is alles rustig. U hoort zo fractieleider van de VVD, Stef Blok. En de automarkt in Utrecht beleeft vandaag de allerlaatste dag daar. Maar Remmers zit vanochtend in de autohandel. En het onderzoek bleek dat, blijkt dat plegers van zware delicten de kans lopen... op de lange duur weer in de fouten gaan. Staatssecretaris Steven wil de samenleving nu beschermen. Ja, dat wil hij met levenslang toezicht op gewelds- of zelen. Staatssecretaris Teven van Veiligheid wil het mogelijk maken dit, dat dit soort criminelen levenslang in de gaten worden gehouden. Hij komt vandaag met een wetsvoorstel. Het toezicht geldt niet alleen voor ex tbsers maar ook voor mensen die een normale gevangenisstraf hebben uitgezeten. Politiek verslaggever Michiel Breedveld legt uit waarom Teven dat wil. Met name zedendelinquenten, maar ook plegers van zware misdrijven, lopen juist op langere termijn het risico weer in herhaling te vervallen. Dat zegt staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie. Het neemt wel progressief toe. Dus de eerste tien jaar na het vrijkomen is er, uh, is er niet uh, veel opnieuw de fout ingaan. Relatief weinig. Dus dan is die behandeling vrij effectief geweest. Bijvoorbeeld als mensen tbs hebben gehad. Uh, wat je wel ziet is dat daarna het wel weer toeneemt. En dat betekent dat we dus het toezicht ook na zeg maar 19 jaar moeten kunnen voortzetten. Permanent toezicht op gewelds- en zedendelinquenten moet ervoor zorgen dat een terugval snel gesignaleerd wordt en politie en justitie direct kunnen ingrijpen. In al die situaties kan in het kader van de bescherming van de samenleving kan een maatregel worden getroffen dat mensen bijvoorbeeld geen contact meer hebben, mogen hebben met het slachtoffer... bijvoorbeeld niet mogen reizen als het gaat om zedendelinquenten... die naar zuidoost Azië willen reizen, dan gaan we mensen reisverboden opleggen. Bijvoorbeeld als het gaat om verslaving aan alcohol... te zorgen dat er geen alcohol meer wordt genuttigd. Nou, Kortom, al dat hele soort, hele specifieke maatregelen... gedurende een langere periode toezicht te houden op mensen... dat wordt mogelijk gemaakt. Het toezicht geldt niet alleen voor ex-TBS'ers... maar ook voor mensen die geen dwangverpleging hebben gekregen. De rechter moet het toezicht telkens weer verlengen. Ja, dat kan ook levenslang duren, dat toezicht. Het voorbeeld daarvan is natuurlijk medicatie of het tegengaan van alcoholgebruik. Maar je zou ook situaties kunnen hebben dat mensen niet in een bepaalde buurt... of niet met bepaalde personen contact mogen hebben. Dat kan soms ook levenslang noodzakelijk zijn. Volgens Steef is het een zware maatregel, maar wel terecht. Mensen kunnen met een schone lijn beginnen. Mensen hebben altijd kans om een nieuw leven op te zetten. Maar waar het hier om gaat, is als er schade dreigt voor de samenleving... of er dreigt schade voor personen, hè, dat je echt denkt van... Hey, er is nu kans op een nieuw delict of er is kans dat anderen uh, schade gaan leiden. Dat je dan ingrijpt als overheid. En dat is denk ik een wat nieuwe manier van denken. Dus iedereen krijgt kans op een tweede, uh, op een tweede leven om het zo maar te zeggen. Ook om dat tweede leven weer eens op een goede manier in te richten. Maar je moet je kansen niet onbeperkt verspillen. Ook bij relatief lichte gewelds- en zedendelicten... maakt even een verlenging van de proeftijd mogelijk. Nou, belangrijk is de bescherming van de samenleving. Eh, mensen moeten hun kansen pakken. Maar als ze dat niet doen, moeten we ze wel even helpen. En dan moeten ze gecorrigeerd worden. En daar is deze maatregel bij uitstek voor. Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie... We praten door over zijn wetsvoorstel met PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Recoeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan van langer toezicht, misschien wel levenslang toezicht? Ja, nou een hele uitzonderlijke situatie, hè, waar inderdaad de veiligheid van slachtoffers bijvoorbeeld aan de orde is, moet dat, uh, moet dat kunnen. Maar er zitten toch wel twee grote zorgpunten op. Twee kritiekpunten. En dat eerste kritiekpunt dat ik heb, is uh, dat als je de dagelijkse praktijk niet op orde hebt, dan creëer je met dit soort wetten schijnveiligheid. Mm -hmm. En op dit weekend was, was in het nieuws dat uh, de proeftijd nu al niet, als, dat, als het er niet uitgevoerd wordt, als er niet zo voldaan wordt, geeft dat geen uh, vervolg. Nee. Dus de dagelijkse praktijk is nu niet op orde, zegt u? Op een heel aantal punten hebben we een rekenkamerrapport gehad... waar wordt gezegd 16% van alle gevangenisstraffen wordt niet uitgevoerd. De politie doet uh, onnodig werk Er blijven, planken, zedenzaken op de plank liggen. Nou ja, dat lijkt me prioriteit één. Nou, je moet eerst je praktijk organiseren voordat je natuurlijk gewoon strakke wetten... want je kan de hemel schetsen met wetten. Als je de praktijk niet op orde hebt, dan wordt Nederland er geen centimeter veiliger van. En nu al twee punten, meneer Rekord. Ja, ja, het tweede punt uh, is dat het om een kleine groep daders gaat, hè, ook volgens de staatssecretaris, enkele tientallen heeft hij het over. Uh, een aantal maatregelen zijn prima, bijvoorbeeld dat medicijnen gebruiken. Er zijn natuurlijk daders waarvan je zegt, dat gaat goed zolang je medicijnen gebruikt, dus blijft mm. dat verplicht controleren. Maar ook andere dingen kunnen gewoon al onder de huidige regelgeving. Uh, bijvoorbeeld het, het, het, het verbod op vrijwilligerswerk. Maar nou hebben we ook al recent een verplichte verklaring om te rent het gedrag. Een VOG mm -hmm. gevraagd voor iedere vrijwilliger. Nou, dat is, dat is dubbel op gebiedsverboden. Kunnen we wel opleggen. En er zijn er nog een heel aantal dingen waarvan het nu heel stevig wordt aangezet... met een stuk zonde om dingen dubbel te doen. Ja, er zit ook wat symboliek in, Wellicht zegt u eigenlijk, meneer Recoeur. Uh, voor een belangrijk deel is dit natuurlijk ook uh, gewoon... zien wij, VVD, PVV... Uh, uh, Maakt Nederland een stuk veiliger. Nogmaals, op een paar punten is dat goed, maar laten we vooral praktisch kijken. Laten we vooral de, de, de, de praktijk heel goed organiseren. Dan zie je vanzelf ja, precies. Waar, waar de gaatjes van oh, Maar zit er ook niet een beetje een valse belofte in? We horen het zeggen, het zijn maatregelen ter bescherming van de samenleving. Maar kan je de samenleving altijd beschermen? Uh, Nee, uiteraard. Maar goed, je moet natuurlijk wel je best doen. Kijk, TBS is net zo goed een maatregel ter bescherming van de, van de samenleving. Hè? Dan zeg je, de ernst van het feit is niet meer belangrijk... maar het feit dat als je iemand vrij op straat laat... dat de kans dat die nieuwe slachtoffers maakt groot is. Daarom moet je nu van je vrijheid ontnomen worden. Nou, een iets minder verstrekkende maatregel, zoals het hiervoor gesteld... kan in sommige gevallen, uitzonderlijke gevallen, goed zijn. Maar je moet niet zeggen, jongens, uh, wij maken Nederland 100% veilig... Dat kan niet. Zo veilig mogelijk moet wel. Maar dat moet je doen door vooral de praktijk goed te organiseren. Ja. Maar nou even naar de kern van de zaak van dit wetsvoorstel, meneer Kuur. Want ik hoor u net zeggen, dit, dit moet kunnen. En dat betekent dat je dus, als het allemaal dan goed verloopt... en als het allemaal mogelijk is, iemand levenslang in de gaten kunt laten houden. Eh, onze verslag heeft net weer het ook al op. En Teven ging daar ook al op in. Iemand moet wel de kans krijgen natuurlijk een nieuw leven op te bouwen. En als hij zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, moet het over zijn. Dat is het uitgangspunt van, van straffen. En dat is een heel terecht uitgangspunt. Hè. Uh, ja, je, je hebt wat gedaan, je krijgt straf en dan is het klaar. Dan, moet je, dan heb je kans om opnieuw te beginnen. Deven zegt dat kan, dat kan met deze wet ook. Dat is natuurlijk niet waar. Hè. Als je een leven lang onder toezicht staat, dan is dat niet een schone lei. Maar, en dan moet ik de staatssecretaris daarin gelijk geven... er zijn een aantal personen waarvan je zeker weet... Uh, of in ieder geval heel erg kan vermoeden dat die opnieuw de fouten gaan. Nou, je kan je levenslang opsluiten zoals, je, zoals we nu doen in, in TBS. En. Je kan ook zeggen, oké, okay, dan doen we iets lichtere maatregel. En in dat geval vind ik deze wet prima. Uh, uiteindelijk, als je weet dat iemand opnieuw zedenslachtoffers gaat maken, dan vind ik het belang van het slachtoffer, van het nieuwe slachtoffer, voorop staan. Ja. Uh, maar je moet natuurlijk niet de suggestie wekken dat iemand met een schone lijk kan beginnen. Nee, het betekent wel levenslang meekijken in het leven van een ander. Zou dat niet het tot effect kunnen hebben, meneer Recoer, wat we nu ook al zien, dat steeds minder daders uh, willen meewerken, verdachten willen meewerken aan onderzoeken in bijvoorbeeld het Pieter Baan Centrum? Dat is een tendentie die al langer gaande is. Hè, omdat de TBS natuurlijk steeds strikter uh, uh, is en steeds strenger. Zegt tegen gedetineerden: ik uh, neem een tijd in de gevangenis wel. Ja. Daar heeft deze wet op geanticipeerd door bij zeden delinquenten te zeggen. Het maakt niet uit of je TBS het, of de gevangenis uh, het kan toch opgelegd worden. Maar het doet de veiligheid natuurlijk geen goed in zijn algemeenheid als daders zich onttrekken aan behandeling. Uh, omdat ze bang zijn dat die behandeling veel, veel zwaarder weegt dan, uh, dan de gevangenisstraf. Ja. Dat is, dat is een, een, een ontwikkeling de verkeerde kant. Ja, en, en toch snap ik nog één ding niet, meneer Rekoe... want u zegt het net zelf al, je kunt ze ook levenslang uh, opsluiten dan. Dus echt zware gevallen. Ja, waar zit dan die grens? Wie ga je dan wel loslaten met verlengd toezicht... en wie, wie hou je dan vast? Nou ja, kijk... Dat is nu eigenlijk al aan de orde. Daarom zeg ik, dit wetsvoorstel dit regelt een hoop dingen die er gewoon al lang zijn. Iemand die TBS heeft, gaat echt niet. Als, als TBS vandaag afgelopen is, hè, en de deur gaat nee. open, dan staat hij morgen vrij op straat. Er zit nee. een ongelooflijk traject in van langzaam stapjes terug ja. in de samenleving. En als iemand zo gevaarlijk is, dan zou ik denken, dan laat hem niet vrij. Dat uh, mag ik hopen. En als, uh, als dat wel gebeurt, dan hebben we dit even een, een, een probleem. Dus nogmaals, binnen het huidige tbs systeem uh, is dit al geregeld. En maandag gaat de staatssecretaris met de Kamer praten om dat huidige systeem nog beter te maken. Ja. Nou, u heeft, nog, u heeft nog een paar vragen. Ja, dus dit, dit komt er dubbel op. En daarom zeg ik, voor een belangrijk deel is dit symboolwetgeving en, en geven we toch een schijnveiligheid... Die, die op geen enkele manier gegarandeerd kan worden. Helemaal niet, als je je praktijk zo slecht op orde hebt als op dit moment. Dus ik ga de staatssecretaris adviseren... ga nou toch gewoon organiseren dat de middelen die je hebt goed worden ingezet. Jeroen Recoe van de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zo dadelijk nog een klein uurtje. Dan valt definitief het doek voor de Utrechtse automarkt. Hoort u zo meer over? We blijven bij de auto's. Hoe het op de weg Dennis? Ja, behoorlijk druk, Lara. Er staat 230 kilometer file. Ik begin met een aanrijding bij Amsterdam op de A10... aan de zuidkant van de stad. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer is dat gebeurd. File begint al bij de afrit voor Volendam op de A10 Noord. Tot aan het knooppunt de Nieuwe Meer via de Zeeburgertunnel... is dat 14 kilometer... Het goede nieuws is dat de weg wel weer vrij is, maar je kan het beste omrijden hoor. Als je vanaf de noordkant van Amsterdam komt en je wilt naar Den Haag... rijden dan om via de Koentunnel, de A10 West dus, kom je vanaf de A1... en wil je naar Den Haag, kies dan voor de route via de A9. Op de A2 vanuit uh, Den Bosch naar Eindhoven loopt het ook goed vast... tussen Sint-Michels-Gestel en Bokstel, 10 kilometer. En op de A4 richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 7. A15 bij Rotterdam vanuit Europoort... tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein, 8. En op de A28 naar Utrecht, daar staat tussen Amersfoort, Vathorst en Leuze-Zuid... ook 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Sinds 14 jaar is er weer een pauze op bezoek in communistisch Cuba... Paus Benedictus kwam gisteravond aan... en op het plein van de revolutie in Santiago leidde hij een openluchtmis. Bij het gewoond door tienduizenden Cubanen. Je moet avancen, especialmente omdat het deel van de religie in het publiek... in het publiek van de samenleving. Religie kan een onmisbare bijdrage leveren aan de samenleving. Al dus de paus. Onze correspondent Marjan van Rooyen is op Cuba in Havana. En toen de paus in Mexico was, had hij veel kritiek op het communisme. Marjan van luister luisterde zorgvuldig naar de woorden van de paus in Cuba. Nou ja, het betreden van de Cubaanse bodem heeft hem wel een beetje softer gemaakt. Hij zei natuurlijk dat de regering niets te vrezen heeft van de katholieke kerk... Maar dat ze wel iets meer vrijheid nodig hebben om Cuba te helpen in deze veranderende tijden. Nou, voor de goede verstaaner, hij bedoelt, de voorzichtige economische hervormingen van Raúl Castro kunnen wel wat sneller. En uh, nou ja, daar helpen we dan uh, graag aan mee in ruil voor uh, ja, wat, wat meer vrijheid en uh, voor de kerk natuurlijk. En, uh, en waarschijnlijk ook wat meer macht. Ja, maar Jon, dan zijn er op Cuba natuurlijk ook dissidenten. Je berichtte gisteren al over de vrouwen in het wit. Hè. Die willen ook graag de paus ontmoeten. Heeft hij daar nog iets over gezegd? Nou ja, heel omvloers refereerde hij er wel aan, aan de mensenrechten. Hij had het over de legitieme verlangens van alle Cubanen. zowel in Cuba als daarbuiten, die hij in zijn hart draagt. Nou, weer even vertalen. Daar zegt hij eigenlijk van alle Cubanen. En met legitieme verlangen eh, naar meer politieke vrijheid. Dat zegt hij allemaal niet, maar dat bedoelt hij ergens wel een beetje. En dan heeft hij, en dat is wel belangrijk, ook, heeft hij het over het lijden van de gevangenen en hun families. Hij zegt natuurlijk niet politieke gevangenen, maar hij zegt wel, hij heeft refereert duidelijk aan gevangenen. Hmm. Nou, wat wel, voorzichtige kritiek dus. Hoe werd hij ontvangen door de Cubaanse leider Raúl Castro? Nou, die hadden een uniform uitgetrokken en een, uh, een blauw pak aangedaan. Uh, trouwens, net als ze uh, als broer Fidel bij, de, bij het eerste paus van die andere paus, 14 jaar geleden. En dat, dat is toch wel heel wat, hoor. als ze dat koffie uitdoen, uh, dat uh, militaire koffie, uh, dit is toch een soort handreiking uh, naar, naar die paus toe. Uh, Raoul maakte zelf een kleine buiging voor de paus en die op een heel discreet... Toen eh, al de rokken en de mantels eh, alle kanten opvlogen eh, in de wind bij het uitstappen van het vliegveld. Raoul streek ze dan zo'n beetje terug over die pauze. Nou, Raoul zelf hield een toespraak die natuurlijk weer ging over het Amerikaanse embargo tegen Cuba. En hoe Cuba uit de leek om zijn eigen weg te kiezen. En nou, wel daarvoor. Ik uh, kritiseerde de paus niet zoals hij drie dagen geleden deed het communisme, maar het kapitalisme, de machtshonger en het egoïsme van het kapitalisme. Dus uh, nou ja, zo'n beetje gelijk oversteken was het. En het ziet ernaar uit dat we het wel kunnen vinden met elkaar, deze twee uh, basis van toch uh, vrij hierarchische staten. Correspondent Marion van Rooijen was dat, vanuit uh, Havana op Cuba. Nog even, een dik half uur. En dan is het echt afgelopen met de Utrechtse automarkt. Mino Rimmers is daar al de hele ochtend. heeft zich op de autohandel gestort. Uh, Mino, iedereen verkoopt nog alles wat los en vast zit. Ah, dat gaat hier aan de lopende band door. De mannen lopen er een beetje omheen. en Sommigen zijn wel te herkennen, hoor. zo'n Colbertje aan. Een paar vlekken erop wel. Uh, Anderen weer komen uit Montenegro, uit Libië. Hier wordt ook weer gehandeld. Even meeluisteren. Eh, uh, ja, 6.900. <laughs> In de je hij komt van Montenegro. 2, draai. Benzin, diesel. Nee! Nou, wie veel. spreken. <laughs> ah, een moment. Kolko. 5.000. Nee, Pieterske matter. Nou, wie viel? Hé, je prijs. Nou, Pieterske matter. Kurat. nou je auto, hè? Eh? Een persoon. Ja, het heeft een handje klap gaat hij eroverheen, kijk. We hoef, hoef uh, ja. Ja. alleen papier maken en uh, ik verkoop een ex BTW. Ja, ex BTW. Ja, ja. ex-BTV. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, nou, 6,57. Oh. Hey. Ja, hij kijkt wel, gaat ook start... al, autoportier al open gaat er wel in zitten. Dus even toch wel wat belangstelling voor. Even starten natuurlijk, ja. Goed. Nog maar een keer proberen, nou... Nee, nee, nee. nee, Dan gaan we snel naar de overkant lopen. Zeg, ik hoor een beetje wel. Ik, het, is, het is geen feestdag. Nee, absoluut niet. Het is een rouwdag voor ons. Ja? Een gemeente die uh, tien jaar lang uh, je voorspelt dat er een nieuwe markt komt. En dan sluiten ze hem. Ja, komt in Beverwijk. Nee, dat is geen uh, een parkeer, openbare parkeerplaats van de Zwarte Mark in Beverwijk. Dat is geen automarkt voor de handelen. Een handelaar wil niet op de zwarte markt staan. Ja? En... Het zijn allemaal echte handelaren, je kan die als particulier niet verkopen. U betaalt per plek voor een auto? Ongeveer 50 euro per, per keer. Per week. Ja. En hebt u daarnaast nog geld betaald, zodat ze een alternatief konden onderzoeken? Hoeveel was dat? Wij hebben 6 euro per week betaald vanaf 2006 voor uh, het creëren van een nieuwe markt door de gemeente Utrecht. En dat hebben ze niet gedaan. Nee, ze wijzen nu naar Beverwijk. Ze verwijzen ons nu naar Beverwijk. En dan kunnen we die 1,7 miljoen als korting in Beverwijk krijgen. En wij gaan niet naar Beverwijk. Wij gaan naar Emsburen, naar Duitsland. Oh, Ja. In Duitsland komt een nieuwe markt. Die is klaar met 1200 standplaatsen. En daar gaan wij naartoe. Dat Over we die polen ook niet zo ver mee te rijden? Dat weer een stukje. Dat scheelt uh, de polen uh, 150 kilometer. Dus Beverwijk gaat niet het succes van Utrecht evenaren? Absoluut niet. Absoluut niet. Want de handel, de autohandel is waar de handelaars zijn. En uh, in Beverwijk komt alleen het zwarme volk. Ja, 90%. Ik praat er echt met Dd over, hè, Over ja, Beverwijk. Dat vinden ze in Beverwijk natuurlijk niet leuk, hè? Nee, dat zal ook niet. Maar het is in Beverwijk een corrupte bende die oh. daar de zaak in Utrecht heeft overgenomen. Ik begrijp wel, want hier gaat alles heel officieel. Je kan hier niet rommelen. Er loopt wel politie rond en de RDW, Rijksdienst voor het Wegverkeer. Ja. Maar en je moet ook contant afrekenen, hè? Ja, alles dus wordt. Dus er loopt contant. hier voor een enorm bedrag aan geld contant ja, over straat. En er is nooit iets onaangenaams ja, nee, gebeurd hier? er gebeurt hier nooit een uh, uh, aangename ding. Nee. Kijk, en dat is in Beverwijk nog maar afwachten. Ik kijk eventjes achter mij of daar nog een beetje gehandeld wordt. Kijk, ja. En? Verkocht of niet? Wat zeg je? Verkocht. Nee. Of loopt hij weer door? Ik loop weer door. Hoe is de handel vandaag? Redelijk goed. Ja, ja hoor. Nou, ook geïnteresseerd of niet? Ja, ah, dus uh, ze willen alleen niet zoveel Dat... geven, hè? Nee. <laughs> Hoeveel? Ja. Wat Wie, Wie viel Wie ja. viel? Ik moest het met mijn collega. vier ja. collega's. Even uberlegen. Ja, collega. Ja. Ondertussen misschien een keer starten. Dat schijnt verkooptechnisch. Uh... Ja, doe jij maar eens even starten. Nee, ja, ik heb er helemaal geen verstand van. Nee, zullen we hem even starten dan? Nou ja, het ja, starten maar even. Oh ja, hij gaat hem starten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wat is het eigenlijk voor een auto? Ik... Collega, Hoe oud is die? 2004. Oh. Alles zit erin, een routenavigatie zie ik, Airco. Daar heb ik nog een briefje op. Het is een. Uh... Is het een Japanner of wat is het eigenlijk? Het, dit hè? Dit, dit is een uh, Kruisler Oh ja, daar kan je heleboel <laughs> in meenemen. En. Koppelen, koppelen koppelen. Mee. Even koppeling intrappen, ja. ja dan... Oud vrouwtje geweest. Ja, oud vrouwtje geweest, altijd in de garage gestaan natuurlijk. Hè. Je moet een beetje uh, ja, nee. positief. Blijven. Nou, let op, of dat het verkocht gaat worden, we wachten het af. <laughs> Nou, nee, machientje, meneer. Maar nog immers op de Utrechtse automarkt. We horen zo dadelijk nog wel of deze auto verkocht is. Vier minuten voor half negen is het, we luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. De onrust over de economie, financiën en het kabinet... mag bij werkgevers en politici dan toenemen. In de VVD is van dat alles weinig te merken, zo lijkt het. Na een politiek roerig weekje in Den Haag... Reist de VVD-fractieleider Stef Blok af naar Drachten... om daar te spreken met leden van de afdeling Friesland. Politiek-redacteur Hans-Andrika belde de stemming. De ups en downs, en het leven ook... And, uh... Dat moet je accepteren en uh, positief uh, aanpakken. En gewoon doorgaan met de route die je hebt ingeslagen. Ja, ik ben toch iets kritischer. Ik vind dat uh, de VVD een beetje te veel uh, tegemoet komt aan de SGP en ook aan de PVV. En ik vind toch dat de fractie in de Tweede Kamer ook wat kritischer mag zijn. Vooral ook, ja, we willen te graag het premierschap en te graag laten zien hoe goed we zijn en hoe goed we het kunnen doen. Maar het moet niet ten koste gaan van alles. Dus... En wat is alles? Nee, onze, onze liberale grondbeginsel gaan we een beetje verkwanselen, een beetje verzachten om de SGP tegemoet te komen. En dat kan op zekere hoogte, maar we moeten niet daar ver in gaan. Zoals met de uh, uh, weigerambtenaren, de koopzondag en de uh, euthanasie aan het Dus daar moeten wij niet op toegeven omdat we de SGP willen flyen, zeg maar. Ja, ik zeg wel, we moeten wel doorgaan met deze coalitie... want verkiezingen, dat lijkt me niet verstandig in deze tijden van crisis. Maar we moeten wel kritisch blijven... Stel, we komen er niet uit met de PVV, dan kan de PvdA al schuiven. Alleen is het jammer dat Samson er nu is. Met Van Dam had het misschien anders ge geweest. Dus misschien moeten we wisselen van coalitie. Denkt u dat het huidige kabinet eruit komt? Dat ze het overleven, al deze problemen? Nou, ik kan er niet in geloven dat ze er uitzitten. uit zitten. Dat, dat, dat kan ik niet geloven. Met zo'n steuners, zo steuners van de PVV lijkt mij dat niet... Ja. Niet, re, niet reëel. Stef Blok doet daar heel luchtig over, ja. net als premier Rutte. Ja, maar als ik in zijn schoenen stond, dan deed ik dat ook natuurlijk. En die uh, nieuwe verkiezingen? Zien jullie dat een beetje zitten? Ja, die zie ik toch echt zitten. Want, uh, want Rutte, uh, ja, dat is toch uh, ja, die uh, straalt uh, wel positief uit. Uh, dus ik uh, daar kun je gerust de verkiezingen mee uh, ingaan, vind ik ook. Er wordt in de VVD intern heel veel op dit moment gediscussieerd. Dus als dan op een gegeven ogenblik er heel veel in de kranten staat... waar de kranten zich mee bezighouden... is het niet altijd waar de leden zich mee bezighouden. En uh, zorgen over de stabiliteit van het kabinet samenwerken met de PVV? Bij mij persoonlijk is hij totaal uh, afwezig, die zorg. Waarom? Ah, we hebben natuurlijk Mark meegemaakt in uh, een hele hete vuren... zowel binnen de partij als buiten de partij in de debatten... En we hebben gezien dat hij uh, in staat is als geen ander... om wisselende meerderheden te vinden voor, uh, voor zijn uh, standpunten. Zorgen over het kabinet, heeft u ze? Nee, non-existent. Totaal niet. Stabiliteit? Prima. Gaan ze nog uh, twee jaar volhouden en waarschijnlijk nog wel vier jaar verlengen ook. Het is het meest progressieve kabinet ooit, hè? Eigenlijk gebeurt er wat. Wat mij uh, opvalt hier is dat die zorgen die er zijn over de VVD... of waarover gesproken wordt, over de PVV, over de SGP... Hier amper een onderwerp. Hoe komt dat? Ja, ik zou nu zeggen. Ik denk dat ze blij zijn dat er eindelijk een, rege een rechtse regering is. Er mag wel wat kritischer naar worden gekeken, niet alleen maar in geld denken, want dat is, heeft het imago van de VVD een beetje. En de VVD is zoveel meer. Loverboys, spuiten en slikken en je zal het maar hebben, zijn programma's bedacht door tv-professionals.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 En zonder gedoe omdat u achteraf één overzichtelijke maandfactuur ontvangt. Kijk op ns.nl slash mkb. Radio 1. Het NOS-journaal. Teven wil levenslang toezicht en stakingen treffen Duitse luchthavens. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Negens. Staatssecretaris Teven wil dat daders van ernstige gewelds- of sedemisdrijven... voor de rest van hun leven in de gaten worden gehouden. Volgens Teve vervallen ze vaak pas na jaren... als ze niet meer onder toezicht staan, weer in hun oude gedrag. De maatregel geldt niet alleen voor ex-TBS'ers... maar ook voor mensen die een gevangenisstraf hebben uitgezeten, zegt Teven. Dat kan ook levenslang duren, dat toezicht. Het voorbeeld daarvan is natuurlijk medicatie of het tegengaan van alcoholgebruik. Maar je zou ook situaties kunnen hebben dat mensen niet in een bepaalde buurt... of niet met bepaalde personen contact mogen hebben. Dat kan soms ook levenslang noodzakelijk zijn. Teven stuurt vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Het Duitse vliegverkeer is vandaag ontregeld door stakingen. Om middernacht legde het grondpersoneel van het vliegveld Keulen-Bonn het werk neer. Later volgden andere luchthavens, waaronder Düsseldorf en Frankfurt. Vooral in Frankfurt zijn de gevolgen groot, omdat dat de grootste en drukste luchthaven van Duitsland is. Er werken ongeveer 18.000 mensen. Zo rustig als vanochtend is het op de luchthaven van Frankfurt zelden, zei deze verslaggever van de ARD. Een so rustige Verkehrsflughafen wie heute morgen in Frankfurt am Main, den gibt's selten. Op de Anzeigetafel hinter mir, wo die Abflüge notiert sind, is Platz für ungefähr 100 Flüge, die bis 9 Uhr da annonciert werden. Davon stehen nog 20 dran, die überhaupt nog gehen sollen. Ja, op het informatiebord, waar die verslaggever bij staat, passen zo'n 100 vluchtmeldingen. Er staan er nog maar 20 op, zegt hij. En die zijn om 9 Uhr weg. Dan houdt het voorlopig op. Tot de stakingen is opgeroepen door de Duitse ambtenarenbond... die voor dit jaar 6,5 loonsverhoging eist. Werkgevers willen niet verder gaan dan 3,3 meer loon. Oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan wordt formeel beschuldigd... van betrokkenheid bij georganiseerde prostitutie... Hij is tot gisteravond laat ondervraagd. Correspondent Ron Linker. Gisteravond uh, laat, rond middernacht, is hij hier aangekomen in Parijs. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Borg was uh, hoog, 100.000 euro. Uh, verder mag hij het land niet uit. En uh, het is hem verboden om met de andere verdachten in deze zaak te overleggen. Vorige maand zat Troost-Kaan vanwege het seksschandaal al twee dagen vast. Volgens de Franse justitie wist hij dat de vrouwen die waren ingehuurd prostituees waren.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 Ook Nederlanders zitten in een buitenlandse dodencel, zegt advocaat Bart Stapert. Er zitten drie Nederlanders in de dodencel. Dat zijn alle drie mensen die voor drugsdelicten in Indonesië zijn aangehouden. Vooral in het Midden-Oosten nam het aantal executies vorig jaar toe. Van China zijn geen cijfers bekend, maar Amnesty denkt dat daar meer mensen zijn geëxecuteerd dan in alle andere landen bij elkaar. Grote kans dat u eh, vanaf morgen op Schiphol minder lang in de rij hoeft te staan voor de paspoortcontrole. Dat gaat dan automatisch. Op de luchthaven begint morgen een proef waarbij iedereen met een Europees biometrisch paspoort door een poortje kan lopen. Via gezichtsherkenning wordt het gelaat van de reiziger dan vergeleken met de digitale foto. Die is opgeslagen op de chip van het paspoort. De bedoeling is om het systeem op Schiphol later dit jaar helemaal in gebruik te nemen. In totaal moeten er straks 36 poortjes komen bij onder meer vertrekhal 3. En de paus is aangekomen in Cuba, Hij heeft de Cubanen opgeroepen tot hervorming. Paus Benedictus sprak gisteren duizenden bezoekers... van een open luchtmis op Cuba toe. Bouw een nieuwe en een open samenleving, was zijn boodschap. Benedictus pleitte voor meer begrip en meer vergevingsgezindheid. Het is het eerste pauselijk bezoek sinds 1998 aan Cuba... En de pauze is er drie dagen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weeronline. Vandaag en morgen verschilt het weerbeeld weinig met dat van de afgelopen dagen. In de ochtend vrij fris en lokale misbank. De rest van de dag veel zon en hoge temperaturen in vergelijking met normaal voor de tijd van het jaar. Normaal is het eind maart een graad of 10. En nu zitten we daar gemiddeld 6 graden boven. Na morgen gaat het weer langzaam veranderen. Het hoge drukgebied neemt wat afstand... waardoor de kans op bewolking en later ook neerslag toeneemt. Daarnaast zorgt een aanwakkerende noordwestenwind voor aanvoer van koelere lucht... en krijgen we in het weekend met duidelijk lagere middagtemperaturen te maken. ANWB ah, Verkeersinformatie met zo'n 210 kilometer file nog. Het loopt vast bij Amsterdam door een ongeluk op de A10 Zuid in de richting van Den Haag. De weg is daar inmiddels vrij, maar tussen de afrit Volendam op de A10 Noord tot aan het knooppunt Amstel, dus via de Zeeburgertunnel, staat nog wel 10 kilometer file. Verkeer vanaf de noordkant van Amsterdam, vanuit Zaanstad... dat naar, Den Haag wil, kan het of naar de A1 wil, kan het beste omrijden via de A10 West. En rij je op de A1. En wil je naar Den Haag, kies dan voor de route via de A9. Op de A1 naar Amsterdam staat tussen Muiderslot en knooppunt Diemen 6 kilometer. En op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 7. A2 Den bos Eindhoven tussen Sint-Michels-Gestel en Bokstel 10. En op de A4 richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp ook 7 kilometer. Tot slot de A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en, en het knooppunt Vaanplein 10 kilometer.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 Het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Door onvolledige informatie van de Belastingdienst... kunnen veel woningcorporaties de aangekondigde huurverhoging... voor huurders met een hoog inkomen waarschijnlijk niet uitvoeren. Dat zeggen de corporaties en ook particuliere verhuurders tegen de NOS. Directeur Rob van den Broeke bijvoorbeeld... van een corporatie Qua Wonen in Zuid-Holland. Ja, niet omdat ik mensen uh, lagere woonlasten niet zou gunnen. Van, van harte bedoel <laughs> Maar waar wonen is een corporatie die uh, gemiddeld genomen 67% van maximaal redelijk vraagt als huurprijs. Dus u vraagt al niet de volle 100% nee, die u zou kunnen vragen? Nee, bij lange na niet. En dat betekent dat je eigenlijk voor alle huurders iedere maand weer opnieuw ja, die korting uh, weggeeft. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. En dat vind ik prima als dat uh, terecht komt bij de mensen die het uh, echt betreft. Mensen met een lager inkomen. Maar ik vind het ook niet onredelijk dat je het onderuit zegt als mensen een iets hoger inkomen hebben. Dat je dan ook iets meer betaalt. Nu blijkt dat er ongeveer 20 tot 25 procent van uw huurders tot die categorie behoort. Ja, dat klopt. Ja. Maar u weet het niet zeker, want de Belastingdienst heeft niet alle gegevens aan u kunnen geven. Nee, nee ja, of ze ze niet hebben, of, dat, dat kan ik me eens niet voorstellen. Ik ga ervan uit dat de Belastingdienst die gegevens wel heeft. Maar het lijkt inderdaad moeilijk om dat uitgevraagd te krijgen, dat klopt. Ja. Want dat was de afspraak. U kon bij de Belastingdienst informeren of een huurder meer dan 43.000 zou krijgen. Daar kreeg u dan een antwoord op, ja of nee... En als dat een ja was, dan kon u besluiten om die, of kunt u besluiten om die huur te verhogen? Uh, zo is het, ja. Maar dat wil je dan wel in zorgvuldigheid doen. Hè? Dus je moet ook weten dat die gegevens kloppen en dat het dan ook voor alle huurders klopt. En ja, dan heb je liever niet dat er uh, bestanden ontbreken. En, en dat is in er. uw geval zo? Ja, dat was wel het geval, ja. ja in een kwart van de gevallen zijn de gegevens uh, ontbrekend. Wat krijgt u dan te horen? Onbekend? Uh, kruisje staat er dan in de lijst. Onbekend, ja, onbekend. En wat betekent dat voor u? Uh, nou ja, heel praktisch. We moeten voor 1 mei zorgen dat iedere huurder de huurbrief uh, op de deurmat heeft liggen. Ja, dat betekent dat je rond deze tijd die huurbrief aan het maken bent. Dat moet je op basis van kloppende informatie doen. En je hebt ook een aantal weken nodig om dat uh, zover te krijgen dat de enveloppen zitten en dat het ook daadwerkelijk bij mensen thuis zit. Maar betekent dit dan ook dat er een kans is dat u die huurverhoging niet kunt doorvoeren? Als de gegevens er niet zijn, ja, dan kan ik hem ook met de beste wil van de wereld uh, niet doorvoeren. En bent u nou een uitzondering eigenlijk? Nee, kleine rondvraag langs collega's laat zien dat, daar, nou, dat er nog meer collega's daar last van hebben. Ja, die zitten een beetje met dezelfde handicap van wat doen we nou? Uh, ja, iets wat er niet is kan je niet aanzeggen aan de huurder. Uh, is het niet betrouwbaar of volledig? Uh, ja, ik vind dat onze huurders daar ook recht op hebben om te weten dat dat allemaal kloppende informatie is. Rob van den Broeke van de woningcorporatie Qua Wonen. En de Belastingdienst erkent dat niet alle gegevens bekend zijn. Volgens een woordvoerder is het inkomen van de huurder nog niet vastgesteld. Want een grote groep ondernemers vraagt, vraagt vaak uitstel aan. En studenten bijvoorbeeld doen helemaal geen aangifte. We praten erover verder. dan doen we met Betty de Boer, kamerlid voor de VVD. Mevrouw de Boer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, we horen het. De Belastingdienst is niet in staat om alle gegevens te leveren. Is dat voor uw reden om de minister te vragen deze regeling aan te passen? Nou, op voorhand nog niet. We zullen eerst moeten kijken van hoe we deze gegevens dan wel boven tafel kunnen krijgen. Ja, hm. nou, zegt u het maar, mevrouw de Boer. Want het zijn bijvoorbeeld mensen die uitstel hebben gevraagd. Dus daarvan is het inkomen gewoon weg nog niet vast te stellen. Hoe wou je dat oplossen? Dat klopt. Ik heb van een aantal corporaties ook begrepen dat ze niet alle gegevens uh, zeg maar, kunnen krijgen van de Belastingdienst. Nou ja, goed, We zullen deze week nog in gesprek moeten met uh, dezelfde Belastingdienst en de verantwoordelijke bewindspersoon en de minister van Binnenlandse Zaken... om te kijken hoe we dus wel uh, die gegevens zo snel mogelijk boven tafel kunnen krijgen. Ja, maar mensen hebben, aan toch aan het recht... mensen hebben toch die, bijvoorbeeld uh... het recht om uitstel aan te vragen? Hoe, hoe wou u dan aan de gegevens komen? Ja, dat klopt. Die hebben inderdaad recht om uitstel aan te vragen. Want die hebben alle gegevens van vorig jaar misschien nog niet beschikbaar. En misschien moet je kijken of je dan met terugwerkende kracht alsnog een uh, huurverhoging kunt toepassen. Bij, uh, althans bij de hogere inkomens waar dit voor bedoeld is. Want deze maatregel is erg belangrijk voor die hogere inkomens: 43.000 en hoger om zo toch een beetje doorstroming op die woningmarkt te bevorderen... zodat ook woningen weer echt beschikbaar komen voor mensen die het echt nodig hebben... en dat ze een lage lagere inkomen. Ja. Bent u, mevrouw de Woer, niet te bang voor oneerlijkheid of ongelijkheid... dat er bij mensen waarvan er wel alles bekend is een huurverhoging komt... en bij mensen van wie dat niet bekend is dat die op de oude huurprijs blijven zitten? Nou, dat zullen we zoveel mogelijk moeten verkomen. Het gaat ons erom dat mensen die dus nu echt scheef wonen, zeg maar, dus echt heel weinig huurbetaling verhangt op wat ze verdienen... dat zij iets meer van de huurprijs mee gaan betalen... die nu ja. in feite gewoon de verhuurder betaalt. En dat is gewoon reëel en dat is gewoon ja, eerlijk. Dat snappen we en wel, maar ook... de, die, die ongelijkheid... Wat, wat vindt u dan dat het wel door kan gaan als die toch ontstaat? Nou, ik, ik, de maatregel, we hebben besloten dat die inderdaad ingevoerd wordt... En dan zullen we kijken of we dan die gegevens alsnog niet zo snel mogelijk over tafel kunnen krijgen... zodat we met terugwerkende kracht eventueel een huurverhoging kunnen doorvoeren. Maar wacht even, er ontstaat nu iets vreemds, mevrouw de Boer. U heeft een maatregel goedgekeurd en u weet nog niet hoe u aan de gegevens komt. Is dat dan niet een beetje te snel gegaan? Had u dit niet van tevoren kunnen bedenken? Nou ja, de wetwijziging voor dat hogere inkomens moet nog worden vastgesteld zelfs, en uh, we hebben afgesproken dat we dat per 1 juli gaan invoeren, ja. en uh, we zullen kijken of we dat voor een stukje misschien met terugwerkende kracht, maar misschien alsnog uh, die gegevens ook voor en jullie uh, boven tafel Ja, krijgen. Maar u wist dit niet van tevoren. Nou ja, nogmaals, uh, we zullen kijken of we die gegevens zo snel nee. mogelijk. Mevrouw de, tafel, de Boer, ik vraag, nee, dan vraag ik niet. Ik vraag of u dit wist van tevoren dat die gegevens niet altijd beschikbaar zijn op tijd. Als als we dit ver van tevoren hadden geweten, hadden we het misschien, uh, hadden we het misschien anders gedaan. Maar u had dit toch maar kunnen weten? We... Want u weet echt dat mensen uitstel kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. En, en nogmaals, dat weten we nu niet. Dus we zullen maar dat weten we kijken... toch? U weet toch dat mensen, mensen uitstel kunnen aanvragen en bij de, zullen de Belastingdienst? we zouden zo snel mogelijk uh, moeten kijken van de zomer, voor de zomer nog, hoe we deze gegevens alsnog... Uh, boven tafel moeten krijgen. uiteindelijk dus zal iedereen wel een belastingaangifte moeten doen. U gaat gewoon geen antwoord geven he, op mijn vraag. Ik geef keurig antwoord. Nou, nee, ik heb toch niet het idee dat u antwoord geeft op mijn vraag. Ik geef keurig antwoord. En nogmaals, de Belastingdienst is echt wel de aangewezen instantie he, die deze gegevens altijd goed op orde heeft. En uh, dus met behulp hulp van die Belastingdienst zullen we alsnog moeten kijken hoe we deze maatregels zo snel mogelijk zullen invoeren. En de bedoeling is dat het nog steeds per 1 juli is. En ja. we zijn nog steeds uh, eind maart zoals u weet. Het is al heel mooi weer, het lijkt wel zomer. Maar we hebben nog een aantal maanden de tijd. ja en, Maar goed, het moet wel in april binnen zijn. Dat hebben we net de woningcorporatie horen zeggen. Anders redden ze dat niet meer voor 1 juli. Nou is nog wat anders. Een aantal woningcoöperaties willen ook gewoon niet meewerken. Een op de zes uh, gaat er niet aan meedoen, zeggen ze. En we hoorden de minister gisteren in onze uitzending zeggen... ja, ik ga niet over tot een verplichting. Dit moet op vrijwillige basis gebeuren. Vindt u nog wel um, dat die aanpak van dat scheefhuren op het ogenblik de goede kant uit gaat? We hebben die maatregelen niet van niks in het regeerakkoord staan. Wij vinden het gewoon heel reëel ja. dat, dat mensen die uh, een hoger inkomen hebben... ook iets meer betalen voor de woning van een, uh, van een corporatie. Dat trappen we bij de aanpak. Het gaat hierbij hier om sociale woningbouw. He, dus, en dat is bedoeld voor mensen die een heel laag inkomen hebben... of voor mensen die het niet kunnen betalen. Het blijkt nu dat ze gewoon bewoond worden, ook door hele hoge inkomen. Mm -hmm. He, dus op die manier, daarom hebben we deze maatregelen ook ingevoerd. Maar die in maatregelen, dat, dat pakket, is dat nog wel goed? De minister stelt inderdaad jaarlijks de huurverhoging vast. Dat is een maximale huurverhoging. En zo kunnen corporaties ook maatwerk toepassen. in de huurverhoging die ze dus invoeren per 1 mei, of althans die 1 mei per brief de deur uit moet. En dat is bedoeld inderdaad voor die hogere inkomens. Het is een maximale huurverhoging. Dus de een krijgt misschien een iets hogere huurverhoging dan de andere. Want ja, boven de 43.000 verschillen ook de inkomens. Maar goed, ik wil de corporaties toch dringend verzoeken om deze maatregel wel in te voeren. Want anders raakt het scheepwoner nog verder van ons af. En dat is niet de bedoeling van deze maatregel. Mevrouw de Boer, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. In het katshuis wordt vanmiddag weer onderhandeld. Werkgevers maken zich zorgen, beleggers en de vakbonden. Maar hebben ze ook invloed? Dat is de vraag. Die vraag gaan wij zo hopelijk beantwoorden. Eerst naar Dennis Mooi. Hoe is het op de weg, Dennis? En vooral op de A10, want daar loopt het behoorlijk vast. Ja, nog steeds, Lara. In heel Nederland staat er zo'n 220 kilometer file. Maar vooral rondom Amsterdam loopt het nog behoorlijk vast. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A10. De A10-Zuid, vlak voor het knooppunt de Nieuwe Meer... in de richting van Den Haag. De weg is daar weer vrij, maar... Er er staat nog wel een flinke file. Tussen de afrit voor Volendam op de A10 Noord en Duivendrecht staat 9 kilometer. Dat is dus via de Zeeburgentunnel. Verkeer vanuit Zaanstad dat naar de A1 wil... kan het beste omrijden via de A10 West, door de Koentunnel dus. Op de A1 naar Amsterdam loopt het vast tussen bussen met knooppunt Diemen over 11 kilometer. Ook 11 kilometer op de A2 richting Amsterdam, tussen Maarsen en het knooppunt Holendrecht. En op de A4 richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp staat 6 kilometer. Bij Rotterdam tot slot op de A15 vanuit Europoort. Daar staat voor het knooppunt Benelux 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 Ja, Job Knoester is advocaat en doet veel TBS-zaken. Meneer Knoester, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat vindt u van de plannen van staatssecretaris Teve... om uiteindelijk te komen tot een soort levenslang toezicht... op mensen die in zijn ogen dat nodig hebben? Ja, de plannen van Teve blijven komen... en die verbazen ze langzamerhand niet eens meer. Maar uh, het is een plan dat niet uitvoerbaar is... en bovendien onnodig... En, Zelfs op lange termijn denk ik dat het maatschappij eerder onveilig maakt en veiliger. Oké, okay. nou maar gelijk eventjes naar dat laatste punt, want dat is interessant. U zegt het maakt de samenleving eigenlijk nog onveiliger. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, kijk, we weten dat uh, mensen die TBS hebben gehad, die vallen uh, 19 à 20 procent van de gevallen in herhaling. En uh, bij gewone gereteneerden ligt dat veel hoger, namelijk 70, 80, soms zelfs tegen 90 procent aan. Dus we kunnen zeggen, TBS is veilig als het goed wordt ingevuld. En uh, je ziet alleen de laatste jaren dat het verzet vanuit het veld, het verzet van de verdachte tegen TBS-opleggingen toeneemt. Afgelopen jaren zijn de TBS-opleggingen gehalveerd. Doordat ze door bijvoorbeeld eigenlijk... niet meewerken aan onderzoek? Exact dat is een van de methoden die je kan inzetten om je te verzetten tegen een oplegging van TBS. Nou, die houding, dat verhardt zich alleen maar. Je ziet alleen nog maar meer verdachten die zeggen, alles goed, maar geen TBS, het blijft eruit. Dus wat er gebeurt is dat die mensen in een gewone geretineerde regime terechtkomen met dat hoge herhalingscijfer. Dus wat TV zou moeten doen is het systeem TBS verbeteren in plaats van dit soort maatregelen vastbreed vast te stellen. Hm. Ja, toch to, to, snap ik toch nog niet helemaal, meneer Knoestel, want u zegt het is onnodig. Eh, maar uit het onderzoek blijkt toch ook dat hoe langer het duurt, hè, en dan soms tot, tot 15 jaar of wat zegt hij, 18 jaar, dat 30% eh, recidiveert en verhaling eh, kan vervallen. Ja, maar nou staat u weer een ander probleem aan, want hij zegt, ik zeg het is niet nodig, omdat eh, in 2006 was de commissie Visser in beeld en die heeft toen gezegd... Wij willen dat TBS'ers die uh, onder voorwaarden uh, aan, de, aan het einde van die maatregel komen... ...negen jaar kunnen worden gevolgd in plaats van drie jaar die toen de tijd mogelijk was. Maar ja. nou, die negen jaar niet willekeurig gekozen. Want we weten uit onderzoek dat uh, als de TBS'ers in herhaling vallen... ...dat het de eerste zes jaar is en na die grens van zes jaar... Uh, zie je dat het uh, afneemt en zelfs uh, in, in, bijna niet de te noemen is. Te ja, ja, nee, uit deze cijfers blijkt dus dat het toeneemt. Want na 9 jaar dat, valt 20% in de herhaling en na 18 jaar 30%. Ja, maar dan noemt hij geen zin, ja, die, die cijfers die zijn dus niet gebaseerd op onderzoeken die nog maar een paar jaar geleden zijn gebruikt door de wetgever om de wet aan te passen. En nu zouden de cijfers opeens een heel ander beeld laten zien. Nee, dat ja, dat ja, blijkt... dit zijn recente analyses door het WODC. Schrijft de staatssecretaris in zijn begeleidende brief. In die, ja, maar dat is maar een begeleidende brief. En je zou die cijfers echt moeten gaan pakken om daarnaast te leggen. En dat dus gaan vergelijken met de wetgeving die vijf jaar geleden is aangepast. Want die cijfers, is een op wat tot dusver bekend was. Wat zal het effect zijn, denkt u? Want u zegt, gevangenen zullen niet willen meewerken aan onderzoeken. Wat, wat, wat voorziet u nog meer voor problemen met uh, de wetgeving die tegenvoor staat? wat mij helemaal duidelijk is of hij deze wetgeving alleen wil doen uitstrekken over TWS... of over alle gedetineerden. Het gaat om alle gedetineerden. Ja, van zware criminaliteit. Ja, wat hij dus dan wil doen, is eigenlijk in feite iedereen die volgens hem onder dat kopje zware criminaliteit valt, levenslang straffen. Ja. Maar nou, dat staat haaks op wat de Europese regelgeving toestaat. Je kan niet iedereen levenslang straffen, want dat is uiteindelijk wel wat er gebeurt. Het is niet voor niks dat wij in het van Straffen hebben afgesproken dat die levenslange strafoplegging voor een hele selecte groep verdacht geldt. Okay. Op een gegeven moment moet je mensen uh, uit de maatschappij halen om als strafbare feiten te plegen. En dat heeft verschillende doelen. En vergelding, uh, de samen samenleving veiliger maken. Maar we moeten ook op een gegeven moment tegen de mensen zeggen... oké, okay, je hebt je straf gehad en nu ga je weer terugkeren in de samenleving... want dan ga je met een schoonlijf beginnen. En hij noemt dat dan wel een stukje wat ik net hoor... dat ze met een schoonlijf kunnen beginnen. Maar ja, dat ziet u anders? Ja. ja. Job Knoester, advocaat uh, die veel TBS-zaken doet. Dank voor uw commentaar. Geen dank. Nou, het overleggen in het kashuis, dat zit in een belangrijke fase. Werkgevers voerden dit weekend de druk nog weer eens verder op. Volgens VNO-NCW-voorzitter Wientjes zijn stevige bezuinigingen de enige oplossing. Opeens vindt hij dat nu ook. Maar dat kan dan niet zonder de nodige hervormingen. Maar hoe groot is eigenlijk de invloed van de werkgevers en van de vakbonden? Evert Verhulp is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Verhulp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat poldermodel, daar hoor je weinig meer over. Hoe zit het dan met de invloed van de sociale partners? Nou ja, die zal er ongetwijfeld nog zijn. Uh, ieder kabinet heeft er erg veel last van als alle werknemers uh, op het museumplein... of waar dan ook een uh, forse demonstratie neerzetten. Dus dat, dat heeft zeker invloed. Maar de vraag is of de vakbeweging zich nog op die manier kan manifesteren... als er bijvoorbeeld de FNV zoveel oneenigheid is. Hè? Nou ja, de, de, de, de oneenigheid bij de FNV heeft natuurlijk betrekking op de vertegenwoordiging op landelijk niveau. Dus je zou denken dat het dan lastig is om hier acties over te organiseren. Mm -hmm. Je kunt ook het tegenovergestelde denken. De FNV zou zich nou juist heel goed kunnen presenteren door weer eens een mooie landelijke actie te organiseren. Mm -hmm. En ik denk dat als daar reden voor is, dat ze voor het laatste ook zeker zullen kiezen. U denkt dat het kabinet nog wel vrees heeft voor uh, de vakbeweging, voor eventuele acties? Dat ze daar ook bereid zijn rekening mee te houden? ...om dan ook tegen zich in het harnas te jagen. En, en dat ze dus proberen zo'n mooi pakket neer te zetten... ...dat iedereen aan moet komen dat dat wel uh, het enige redelijke pakket is. Ja, en, en, en dus polderen ze nog steeds wel, belt Rutte? Denkt u regelmatig met mevrouw Jongerius of meneer Wintjes? regelmatig gebeld wordt, maar wel een enkele keer wordt gesondeerd wat de wat gevoelens zijn over sommige onderwerpen, ook omdat het kabinet natuurlijk moet inschatten, risico's te lopen op het moment dat een bepaalde maatregel doorvoert. Het, het zal niet zo zijn dat er straks een pakket op tafel ligt en dat dan de sociale partners maar moeten slikken. Nou ja, dat kan natuurlijk altijd op een gegeven moment, maakt het kabinet keuzes en als zij aanvoelen komen dat dit, als zij iets vinden als redelijke uitkomst, uh, uh, dan zal het de FNV, of dat, kunnen de vakbonden daar natuurlijk anders over denken, toch acties organiseren. Maar het kabinet zal dat proberen te voorkomen. Want nogmaals, de onrust leidt echt nergens toe en heeft niemand iets aan. Wie heeft de kortste lijntjes naar uh, het katshuis en dat de werkgevers op de vakbonden? Uh, wat is uw inschatting? Mijn inschatting is dat de werkgevers die we op dit moment hebben. Waarom? Uh, nou ja, om, om, omdat er van meer natuurlijke verbindingen liggen tussen VVD en het, uh, het werkgeverskamp. tussen de FNV en het. Uh, Heldig. Wij wachten samen met u de onderhandelingen en eventuele gevolgen bij vakbond en werkgevers af. Dank u wel, Evert, voor hulp hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. gaan we het hebben over internet. Vijf voor negen internet specialist Roland Stekelenburg is hier weer. Roland, goedemorgen. Goedemorgen. Het is veel te doen over apps. Privégegevens worden verzameld door bedrijven die applicaties hebben gemaakt, wordt gezegd. Twee Amerikaanse congresleden hebben zelfs vragen gesteld aan Apple... en aan meer dan dertig andere appbouwers om openheid van zaken te geven. Ja, uh, dat is natuurlijk ongetwijfeld zo dat die via die apps gegevens binnenkomen. Uh, wat, wat, wat komen ze te weten? De bouwers, de bedenkers, de uitgevers? Nou, waar het eigenlijk over gaat is uh, meestal de, de gegevens die in je adresboek staan op je telefoon. Wat de applicatiebouwers doen uh, is dat ze op het moment dat je uh, een applicatie lanceert... die adresgegevens er vaker uithalen... en uh, die gebruiken om jouw vrienden te zoeken op internet en dat soort dingen. Uh, meestal vragen ze eerst uh, je toestemming daarvoor. Uh, maar vaak is dat ook niet zo. En alle ophef is vorige maand eigenlijk begonnen... met een applicatie die heette PAF... Uh, een sociaal netwerk, erg populair in Amerika... en die vroeg helemaal geen toestemming daarvoor. Dus die trok gewoon op het moment dat je dat ding installeert... haalt hij je hele adresboek leeg. Al die gegevens staan dan bij die applicatie. En ja, je weet eigenlijk niet wat ze ermee doen. Nee, uh, Heel handig voor zo'n bedrijf, hè? Om zo toegang te hebben tot het adresboek. Wat, wat kunnen wij ons daartegen weren? Uh, dat is heel moeilijk om je daartegen te weren... omdat je het niet weet. Uh, dus op het moment dat je dat installeert... en zo'n app vraagt geen toestemming van tevoren... Ja. dan uh, weet je het gewoon niet. Uh, Bekende apps gebruiken al die gegevens ook... maar die vragen inmiddels wel vaak toestemming. Een beetje geschrokken door de alle commotie. Uh, Foursquare doet het nu bijvoorbeeld wel, maar ook... Uh, Facebook, bijna iedereen heeft dat ding geïnstalleerd. Op het moment dat je Facebook installeert... vraagt Facebook keurig aan jou nu... van, goh, uh, zal ik jouw vrienden uh, opzoeken... of ze toevallig ook op Facebook zitten? En die kijkt dan in jouw adresseboek, op je telefoon... en zegt, nou, dit is jouw lijstje met vrienden. Vergelijk dat met andere mensen die op Facebook zitten... en koppelt dat op die manier aan elkaar. Dat is natuurlijk ook hartstikke handig. Hmm. En wat kunnen ze er nog meer mee? Nou, dat weten we dus niet. Kijk, uh, um, Twitter heeft al toegegeven dat ze die gegevens... bijvoorbeeld gewoon 18 maanden op hun servers uh, laten staan. Uh, waarom, weet niemand, want technisch is dat helemaal niet nodig. En je zou bijvoorbeeld dit soort applicatiemakers kunnen dwingen... om ze niet op te slaan. Dus wel eenmalig te vergelijken... Uh, dan jou de dienstverlening te geven die best handig is... maar bijvoorbeeld uh, het niet mogelijk te maken om ze op te slaan. Ik was gisteren bij een, een dag voor privacy voor journalisten... en daar werd eigenlijk duidelijk dat we ons met z'n allen wel steeds bewuster zijn... van uh, dit soort uh, dingen, dit soort mogelijkheden van, van appbouwers bijvoorbeeld. Maar dat het toch nog steeds gebeurt... Uh... Hoe, hoe ver staat het met dat bewustzijn? Dus zijn nou, we kritisch genoeg inmiddels als nee, gebruiker? Nee, dat vind ik echt totaal niet. Uh, ik, ik denk dat het ook pas gaat veranderen... op het moment dat de consumenten zich er druk over gaan maken. Uh, en dat Want die is... betalen die apps... Die betalen die apps, maar die moeten dat ook niet accepteren. En wat dat betreft uh, vind ik het wel een goede ontwikkeling... dat nu in Amerika uh, beginnen gebruikers ook rechtszaken... tegen die appbouwers die dit hebben gedaan. Zoals Foursquare, uh, Path en nog een hele rij anderen. En die zeggen, nou, ik klaag jullie aan... want jullie hebben de privacywetten ja. geschonden... en ik wil uh, schadevergoeding. En ik vind dat eigenlijk een hele goede zaak, want wat je nu ziet gebeuren is dat alle apps die dat ook deden, hè, ongevraagd je adresboek leegtrekken, die hebben nu heel snel updates allemaal doorgevoerd, waarbij je in ieder geval toestemming moet geven. Dus dan ben je er nog niet, want ja, je kunt Facebook eigenlijk niet gebruiken, of nauwelijks, als je geen toestemming geeft, en dan weet je nog niet precies wat er met al die gegevens gebeurt. want nee, garanties is het dan ook weer niet als je geen toestemming nee. geeft. Nee. En daar ligt hier natuurlijk ook een verantwoordelijkheid, vind ik, bij bedrijven als Apple. Uh, die geven applicatiebouwers toegang tot, dat heet dan een, een API... Hè? dat is het netwerk waarmee je applicaties kan bouwen. En die zouden ook best beperkingen kunnen invoeren... op de manier waarop je in zo'n telefoon bij die gegevens kan. Dus ze ligt aan twee kanten, misschien wel aan drie kanten een verantwoordelijkheid. Ja, maar blijkbaar uh, kunnen ze er toch nog van alles mee en zijn ze niet zo happig. Roland, hartelijk dank voor de, de uitleg over de apps... en het trekken van de adresgegevens. Roland Stekelenburg hoort u met het laatste nieuws over het internet. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, zei bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget...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 Het nieuws van alle kanten. Geen drugs, maar yoga. Geen zwarte, maar kleurige kleding. Trompetist Erik Vloeimans gooit succesvol alle clichés van de jazzmuzikant overboord. Vanavond om vijf over elf in het Uur van de Wolf NTR Nederland 2. Het fluisteren van Erik Vloeimans. Nieuw.